Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft zo'n 60 landen uitgenodigd... om lid te worden van zijn nieuwe Vredesraad voor Gaza. Om permanent lid te worden van die Board of Peace... wil Trump dat de landen een miljard dollar betalen. Doen ze dat niet, dan mogen ze maximaal drie jaar in de raad... en beslist Trump daarna zelf over hun deelname. Ook de beslissingen die de raad neemt... moeten goedgekeurd worden door Trump... Europese landen maken zich zorgen. Volgens hen negeert Trump hiermee VN-afspraken. Mensen in Amersfoort en omgeving hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Waterbedrijf Vitens heeft het kookadvies opgeheven. Omdat er een bacterie in het water was gevonden... kregen mensen begin januari het advies om water eerst drie minuten te koken... voordat ze het gebruikten. Ondanks een grote schoonmaak van de watervoorraadkamer... moest dat advies meerdere keren worden verlengd. Het water is nu weer schoon... Vitens onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terecht kon komen. Bij een kringloopwinkel in Aalsmeer heeft iemand een grafsteen ingeleverd. Op de steen staat de naam van Wilhelmina Straathof, die in 1989 is overleden. De eigenaar van de kringloopwinkel voelt zich er niet goed bij. Hij is nu op zoek naar de nabestaanden van de vrouw om de grafsteen te kunnen terugbrengen. In de Eredivisie zijn vanmiddag drie wedstrijden gespeeld. Herakles Almelo FC Twente eindigde in 0-2. Twente speelde een groot deel van de tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor rookie vanwege een slaande beweging. Volendam FC Utrecht werd 2-1. Dat betekent na vijf verliespartijen weer een overwinning voor Volendam... waarmee de club uit de degradatiezone is geklommen naar de vijftiende plaats. En eerder vanmiddag won FC Groningen in Ereveen de derby van het Noorden met 2-0. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht gaat het op veel plaatsen een paar graden vriezen. Morgen zon en wolkenvelden. En een graad of zes. De dagen daarna volop zon en geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Regio Radio. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. De uh, architect van het uh, van het burwatertoren. Burwatertoren. Nou, de pater. Uh, de Watertoren. Oh, goedemorgen. Welkom. Kees. Uh, Kees. Uh, de, ja. burgeme de burgemeester die heeft verteld dat uh, eind april.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 En uh, die volgt de betonverdieping uh, ongeveer. Ja. En wanneer gaat dat beginnen? Nee, die zijn, ze zijn ja, nu. Dus nu ja, dus ja. gaan we elke maand, als het goed is, gaan we, komen, zien. Gaan we een verdieping erop zetten. Dus, uh, oh. ja, ja, dus dat is heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, ja, we maken dus ook nu een... Uh, we zijn in het begin oh. hebben we een, <grijg> een drone. Ja? Die gaat dus uh, uh, elke keer hetzelfde rondje doen om de toren. En om de zoveel tijd laten we die hetzelfde rondje doen. En dan kun je hem aan elkaar vast. Oh, grappig. Plakken, ja. En dan zie je heel langzaam de toren groeien. Ja. Jouw drone. Jij uh, hebt ook een drone. Uh, ik heb ook een drone. Ja, maar, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, heel kleintje hoor. Ja, dus is maar uh, dat, is dat ergens te volgen? Of, uh... Dat het is.. Het is vind ik wel, wel een leuk idee. Eem, ja. Ja. Uh, ja. Ja. Kunnen we dat niet uh, op uh, ZFM doen? Ik... Ja, kunnen we ja, ja, niet. Nou, ik, ik, ik, ik, ik ga het eens even voorstellen in ja. een groep gooien. En, ja, dat uh, zou leuk om, zijn. Uh, toch? Om, en, om die filmpjes voor de, ter beschikking te stellen. Ja, dat, ja, dat of, zou heel ja. leuk zijn. Uh, ja, ja, nou, ik stel het eens voor. Ik ben geen eigenaar van die filmpjes. Nee, begrijp Ik kan het heel makkelijk toezeggen. Maar op ZFM zouden ze kunnen laten zien. Dat is natuurlijk Er wordt ook nog een appartement op gebouw naast. De watertoren gebouwd. Klopt. Uh, daar zijn we eerder mee begonnen, klopt dat? Ja, want het was de bedoeling dat we dus eerst de toren zouden doen... en ja. dan het appartementencomplex. Omdat dat ah. een hele klein bouwterrein is... moet je je spullen daar ook kwijt. Ja. De, de omwoners hebben er natuurlijk wel heel veel last van. het uh, is maar een hele kleine locatie. En, uh, maar goed, door de vertraging heeft de aardame gezegd... Nou, om niet te ver achterop te lopen... gaan we nu toch maar beginnen met Filemaris... Uh,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 ja, iets meer dan een miljoen. Ja, Maar dat is niet de allerhoogste... Nou, die zonder optie. optie. Die is zonder optie. optie. En ja. uh, dat is even afwachten of die uh, helemaal door... Uh, en daar zit dan dit gedeelte ook bij? Hè? Ja, dat de bovenste drie verdiepingen, zijn dat. Oké. Okay. Ja. Is 200, 210 vierkante meter, geloof ik? Nee, 250 of zo. 250, 250. Ja, dat is heel groot. Grote, een uh, hele ja. groot appartement is ja. dat. Ja, ja. Ja, dat ja, dat dus. hebben we gedaan, omdat... Uh, we, wil, we mochten geen lift en trappenhuizen aan de buitenkant maken. Hm. En je wil natuurlijk wel met je lift naar, de, naar, uh, nee. naar je appartement kunnen komen. Ja. Dus Perfect. dat is allemaal inpandeld nu. Hoor. Ja. En doordat het uh, hij zit ook in, op de plek waar vroeger ook de lift zit, die heeft ja. op dezelfde plek laten zitten. Ja. En uh, we een nieuwe lift, hè?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 Ja, ja, ja. ja. Nou, ik denk dus dat de dat... omwonenden wel blij zijn als het uh, achter de rug is, een beetje, denk ik. Absoluut. absoluut. Ja. Ja, Horen ja, jullie ja. daar veel van? Van klachten? Op... Nou, ik, toevallig uh, het appart andere appartement wat hiernaast mm -hmm. zit... Uh, ja. uh, wat ook uh, door ons gemaakt is... Uh,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 Onmogelijk dat je dat niet hoort. Ja, uh, hij uh, komt heel, heel vaak langs met mijn mond. <laughs> ja, <laughs> ja, lijkt hond ja dat zijn van die verrassingen. Dat zijn ja. hele, ah, voor de opdrachtgever hele dure verrassingen. Maar ja. voor de buurt zijn dat hele vervelende verrassingen ja, ja. ook. En ja. die hadden we natuurlijk niet, uh, niet ingekomen. Ja, als dat dure verrassingen zijn, is dat nog wel, uh, moeten die prijzen niet een beetje omhoog? <laughs> nou ja, die liggen al vast. Die dus, liggen dus, al ja, vast? Nee, ja. dat is voor de opdrachtgever toch is een, van, uh, een probleem. Ik denk... Uh, het, is een, het is een duur project voor iedereen. Ja, ja, dat begrijp het, ik. Zo het zou mooi zijn als het uh, volgend jaar uh, helemaal weer staat. Absoluut, zeker. En, ja. Uh, ja. En, uh, nou, het is wel een verrijking van het dorp. Ja, ik, ik ja. Kan, niet, kan niet wachten tot we uh, ja. de lucht gaan En ja. daar. Uh, ja. uh, uh, weer. En je bent zelf je bent ook geantwoord, hè? Ja. Ja, ja, ja, dan, uh... ja, dan weet je het. Ja, absoluut en hoor. Natuurlijk. Als ik binnenkom rijden, mis ik hem nu wel ja. vanuit de Haarlemmerstraat. Ja, ja dat hoor je veel, hè? Van de, ja. de, die waterstorie. Ja. Nog even waar, een paar maanden nou? wachten en dan gaan we hem weer ja. zien. Ja, Goed, begrijp ik. Ja. Nee, maar uh, hartstikke bedankt uh, voor je komst, uh, Kees. Tot de volgende keer. En uh, ja, tot de volgende keer. strange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 Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. Afgelopen maandagavond kreeg Boudewijn de Groot de Gouden Erepenning van Heemstede. Een, een prijs die niet heel vaak wordt uitgereid, maar ditmaal dus wel. En ontzettend leuk. Um, Meneer de Groot, dat wij uh, bij elkaar... Meneer de Groot. Meneer de Groot, ja, ik ben zo opgevoed. Ja, ja, ik ook. Ja, dat is... Maar dat heb ik afgeleerd. Want uh, gedurende die 60 jaar dat ik uh, aan het zingen ben... Uh, ja, mensen gaan je eens behandelen als, als vriend. Omdat ze je ze, ze, ze horen je, ze zijn fan van je... Ze, lezen over je. Dus je komt steeds dichterbij. En op een gegeven moment ben je je en jij voor ze. Dus ik hoor niets anders dan dat ik aangesproken word met je en jij. Behalve op straat, dan zeggen mensen nog beleefden, um, ik, ik las u in de krant, weet je, en dat soort dingen. De burgemeester, Volk in Binnendijk, die zei afgelopen maandag, roemde u om het feit dat je zo'n verbindende kracht bent binnen de gemeente. Ik wil niet zeggen, ik schrok daar een beetje van, maar ik dacht van... Is dat wel zo? Ben ik een verbindende factor? Ik, bedoel, ik verbind mensen niet zozeer met elkaar... als wel dat ik mensen met mij laat verbinden... omdat ze mij kennen als zanger. Misschien vinden ze het een eer om mij als dorpsgenoot te hebben. Uh, wat dan ook. Dus, dus ik verbind misschien op die manier mensen aan mij. Maar of ik onderling mensen verbind, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze door mijn... Liedjes en door het feit dat ik 60 jaar uh, zing en, en uh, een populariteit heb... of ze daardoor meer het gevoel hebben van, en omdat ik dus heemstedenaar ben... of ze daardoor meer het gevoel hebben van... Uh, we hebben een bekende Nederlander in ons midden... we zijn nu allemaal met elkaar een bekend dorp. Wat is voor jou dan de definitie van een verbindende kracht zijn? Wanneer ben je verbindend? Uh, als ik mensen bij elkaar breng, onderling simpel door het feit dat ik bouwde en groot ben in Heemstede woon, uh, verbind ik mensen niet per se. Het enige wat ze misschien, wat ik, wat je zou kunnen zeggen, nou dat verbindt er nog is dat mensen, uh, omdat ik er woon, er trots op zijn dat ze er ook wonen. Ja, ik, weet het niet ik, dat... ik, ik denk dat muziek heel erg kan verbinden, niet alleen met degene die het zingt of degene die het schrijft of degene die het Ja, nou, maar het zijn heeft. alleen de mensen dan die van mijn muziek houden. Ik verbind daarmee niet het hele Dorp. Maar, nou, ik denk ook niet dat de burgemeester bedoelde dat ik nu als een soort uh, Gandhi of uh, moeder nee. Teresa uh, rondloop in heemsteden en mensen. Of, uh, weet je wel? Ik ben hier uh, opgegroeid. Gewoon in Haarlem, geëindigd in, in, in heemsteden, hier op school gezeten. Kraaienester, uh, Kornert Lyceum. Leuk dat al die scholen ook nog bestaan. En toen heel lang overal nergens gewoond, als ik het even heel plat slauwen. En inmiddels alweer uh, 28 jaar in Heemstede. Wa wat trok dan zo in Heemstede dat je besloot... Ik ga weer terug. Het uh, is heel simpel. Het is, is een kwestie van nostalgie. Ik ben ontzettend nostalgisch ingesteld. Dat is mijn karakter. En er zijn mensen die dat helemaal niet hebben. En die uh, zo snel mogelijk weg willen van de plek waar ze opgegroeid zijn. En er nooit meer willen terugkomen. Uh, omdat ze daar wat voor herinneringen ook aan hebben. Misschien hadden ze een vervelende jeugd... misschien hadden ze vervelende vriendjes... misschien voelden ze het een vervelende school... misschien voelden ze een doodzaaie buurt... wat voor reden dan ook. Uh, ik vond het allemaal niet erg. Ik had, het was een doodzaaie buurt... zeker in de jaren 50 en begin jaren 60. Uh, dat vond ik op zich geen probleem. Uh, ik ben opgegroeid in een harmonisch uh, gezin... Er waren natuurlijk ook uh, wel de nodige problemen waren af en toe. Uh, ik had ook ruzie met mijn vriendjes. Ik vond het op school ook niet altijd leuk. Maar terugdenkend uh, heb ik een, uh, over het geheel genomen een ontzettend leuke tijd gehad. En uh, dat gevoegd bij mijn uh, uh, nostalgisch ingestelde karakter uh, vind ik het of blijkt. Dat ik toch steeds weer terugkeer naar de plek waar ik, waar ik ben opgegroeid. En, en dan los van de nostalgie, dus dat dat in je zit, maar had je ook specifieke herinneringen of plekken waardoor je dacht: en daarom weer naar Heemstede? Ja, ja, natuurlijk. Er is een straat in Heemstede, vlak, bij de buurt, vlak in de buurt waar ik ben opgegroeid, uh, waar ik nog steeds af en toe erheen. Uh, Welke is dat? De Jan Steenlaan. En waarom, weet ik niet, want het is een. Sorry hoor, doodzaaie laan. Zoals veel lanen op zich. Maar in, in elke stad... Uh, stikt het van de doodzaaie... straten en lanen. En dus dat is het punt niet. Maar het... het, het er daar herinneringen aan uit mijn jeugd. Die totaal niet belangrijk zijn... en totaal niet van invloed zijn geweest... op mijn verdere ontwikkeling. Uh, maar ja... daar is dan kennelijk iets... En, ik denk dat ik niet de enige ben. Je, je kan dingen hebben uit je verleden. Of herinneringen. Uh, dat je denkt van. Ja. Waarom herinner ik me dat? Maar die blijven gewoon hangen. En dus, dus die Jan Steenlaan. In de MC, dat, dat is zo'n zo laan. en uh, Nou de César laan natuurlijk ook. Want daar ben ik dan opgegroeid. En het was, toen was het een fantastische laan. Nu is het uh, verschrikkelijk. Het is een doorgaande weg met asfalt. En. en het is afschuwelijk. Uh, maar toen was het een, een, een doodstille laan... die nergens op... op ja die eindigde bij de Wagnerkade. Wij zeiden De Wagnerkade, Wagner daar voorbij waren weilanden, Dan had je het Spaarne. Er waren nog meer weilanden tot aan de horizon. Of zoals Lennart er in een van zijn teksten zet... waar de grijze hemel in de horizon verdwijnt. En dat is een mooi beeld. En zo was het. En dat was de ijsbaan. en Het was van een landelijke rust... En dat, dat uh, mis ik gewoon. Uh, zonder dat ik uh, daar nou echt uh, gedeprimeerd door ben. Want zo is het. Wat vind jij het mooiste plekje in Heemstede? Waar word jij nou heel gelukkig van? De Jan Steenlaar. Nee, nee, maar die hebben we gehad. Tik. Maar bijvoorbeeld, ik vind het Groenendaalse Bos heel mooi. Ja, daar nee, heb, uh, heb ik niet zoveel mee. Nee, het Waar is, is maar te druk. De Haanen hout. Dat is niet Heemstede, maar dat was ooit Heemstede trouwens. Maar het is door Haarlem in, ik geloof, ergens de uh, jaar 20 geannexeerd, dat deel van Heemstede. Je zegt met heel erg van de nostalgie, de Jan Steenlaan vind je niet zozeer mooi... maar er kleven waarschijnlijk herinneringen aan waardoor je daar graag langs loopt. Maar je hebt hier dus op het koornhert gezeten, de kraaienester. Loop je daar dan nou nog langs? Ben je er nog ik. keer. Ja, daar loop ik, daar loop ik, daar loop ik uh, langs, ja. En dan, dan zie ik dat daar dingen veranderd zijn waarvan ik denk van ja... God, het is niet meer zoals het was, maar dat, dat kan ook niet, daar ga ik verder niet, niet moeilijk over doen. Als ik naar het koor het lyceum kijk, dan denk ik, het is inmiddels een stad geworden in plaats van een school. Het is zo gigantisch uitgebreid en zo lelijk geworden. Het, het is te groot. En dan denk ik daaraan terug, van, van ja, het was een gezellige school toe en nu lijkt het me... Als, om daar als leerling te zijn, toch een soort uh, onpersoonlijk uh, aquarium waar je in rondzwemt. Wat zou jij nog willen doen? Wat, wat heb je nog. En er is. Ja, je zegt, ik schrijf graag, ik neem veel dingen in me op. Wat, wat zou je nog willen doen? Nou, we zijn bezig met, met het derde deel van uh, de kinder... Uh, CD's: ja. Ja. Uh, boek. Um, dus dat, daar, daar ben ik nu mee bezig. Samen met uh, Jacob van der Steen. En. Um, wat er daarna gebeurt, ik heb geen idee. Ik, ik zou wel nog een, uh, een album uh, willen maken, maar daar ben ik nog niet in concreto mee bezig. Ook niet hier. Nee. Dus dat, uh, ik doe eerst dit kinder, uh, die kindercd en daarna zie ik, zie ik wel of ik er nog ben. Je hebt hem een paar keer genoemd, Lennart Nijg, Die ken je uit de buurt. Uh, nou, hij is een hele bekende tekstschrijver. Die heeft een prachtig gedenkteken gekregen op, het, uh, op de oude groenmarkt. Ik vind het afschuwelijk uh, monument, maar... Ja? Oh, ik vind, ik vind, ja? Waarom vind je hem afschuwelijk? Uh, het is, het is uh, niet wie Lennart was. Uh, het is, het is te, te saai, te zakelijk, te, te, uh, te vierkant. Te... Niks. En er staat de letters AZ, maar het is net over AN staat. En dat soort dingen. Ik vind het helemaal niks. Maar ik vind het wel fantastisch dat het er is. Ja. ja. Lennart verdient natuurlijk een, een, een, een erepenning, zal ik maar zeggen. Ja. En hij heeft een monument gekregen. Dat vind ik fantastisch. Stel als jij een, een monument zou krijgen in, in, in Heemstede. waar zou je die dan willen? Waar? Ja. Jan Steenlaan? <laughs> Daar valt hij niet op. <laughs> uh, nee, midden op de dreef. Nee, ik weet niet. Uh, ik, ik, ik heb geen idee. Het, ik, het, wat, ik, wat ik een, een, een mooi rustieke plekje vind, ondanks de afschuwelijke aanbouw van het raadhuis, uh. is uh, daarvoor het raadhuis. Wil jij je nog wat zeggen? Nee, of nee, vragen? Nee, of nee, doen? Alles nee, mag. Nou ja, ik, ik wil uh, nogmaals de, de gemeente uh, bedanken voor, voor deze bijzondere onderscheiding. En ik hoop dat, ik, uh, dat de burgemeester uh, gelijk heeft... dat ik met mijn uh, aanwezigheid hier en met wat ik de uh, afgelopen 60 jaar gedaan heb... dat ik de gemeente, de inwoners van Heemstede... een soort band heb... Uh, bezorgd. Dat iedereen zich daardoor heemsteden naar met elkaar voelt. Maar dit is hem dan. Dames en heren. Zoals ja, Fischer zei. Dames en heren. Mooi. Dit is het gat van Ferry. Waar, ga uh, waar ga je hem neerzetten? Want ik zie hier helemaal geen... Je hebt heel veel prijs gehad, zei ik. Ja, nee, maar... ik heb daar in dat, uh, een huisje. Als je de camera draait naar buiten, dan zie je daar een huisje. <kwijls> En dat is een werkplek. En daar staan uh, alle uh, uh, CD's, en LP's en boeken. En ook uh, twee planken met trofeeën. <laughs> en dan mag deze bijstaan. Als je hem dan toch hebt. En, en je wil hem daartussen zetten, mag, ja. ik, uh, mag ik daarbij zijn? Ja. Leuk, leuk, kom. loopt u even met hem mee? Ja. Nu zei jij u, hè? Ja, ja, ja. Ik ben, ik ben nu even de gids. <tie> hey, dat is het tweede kinderboek. Oh ja. Dit is de gemeente Haarlem. Penning. En dit is de gemeente Hemstede je mag even openstaan. Ja. Zo. Haarlem dicht, Heemstede. En dat is de olifant van Haarlem. En wat is die daarnaast? Welke? Deze. Ja. Dit is van België. Mooi. Belgische onderscheiding. Mooi. Zit u hier vaak? Werkt u hier altijd? U werkt hier. Heel oh vaak. jij? Ach, nee, het, het wordt niks oh. meer met mij. <laughs> u werkt hier regelmatig. Ja. Ja? <laughs> ja. Mooi. Mooie plek. Nou. Dankjewel. Ja, oké, okay, nou, graag gedaan. Regio Radio, informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Daar zeilde op de Noordzee de Noordzee wijd en koud. Een schip zo zwaar beladen met wereldzeilgoud. Daar kwam de Spanjaard dreigen door roven ons het goud. Toen we voeren op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al op de Noordzee wijd en koud.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 Hey, welkom, uh, Dolly uh, Tempierik en uh, haar dochter Marloes. Want uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, op dit moment gewoon uh, TV-persoonlijkheden geworden. Ja, nou ja, even de achtergrond. Want uh, uh, uh, zij uh, zijn een onderdeel van, in een programma van uh, Human. Uh, human, hoe noem je dat? Ja, ja, Human. Human. Human. Human. Ja, dat, dat, dat, dat is een omroeporganisatie. En uh, zij hebben een... Uh, uh, uh, programma gemaakt. En dat heette... Sterk, Sterk. heette het gaat ja. nou, nou, de... over mensen die sporten. Ja, die naar de sportvol ja. gaan. En, en... Met, vanuit allemaal... Vanuit, het zijn dus series... met allemaal verschillende mensen. Wel vasten, die dus elke week... bijna terugkomen.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 een uh, uh, BH uh, in je handen zitten en uh, nou, die zouden er niet in passen en ik het maar in ieder geval je... het was een spannend begin van uh, ja want jullie zaten meteen in de leader zeg maar versloeg ja. ja, je daar niet van ja wel ja, uh, <laughs> ja heel erg maar um, het is wel begrijpelijk want het, het is best wel een serieus programma ja maar, maar zijn er zijn toch een beetje serieuze worden, problemen ja. serieuze achtergronden zwaar ja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 mijn bek viel open van verbazing. Ik denk, Marloes wil dat. Ja, wel. Dus ik heb zag je het ook meteen zitten, Marloes, of niet? Toen wel, maar toen ik ophing met mijn moeder... toen dacht ik, ja, waar ben, ben, ben ik aan begonnen? Ja, ja, ja. Waarom zeg ik ja. Ja, ja? Maar ze was te laat, want inmiddels had ik Geeskal al teruggebeld. Van, ze doet het! Ja. Dus ik. Ja. En ik had nog de hoop dat dat niet was gebeurd. Ja. Ik gelijk weer terugbellen. Mam, ik wil het niet. Ja, jammer. Ja. Ja. Nou, maar ja, We kennen Dolly natuurlijk allemaal bij ZFM als... Ja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 Van wie? Nou, van de eerste van, aflevering. Van, nou ja, van de eerste, zeg maar. de eerste aflevering. De, het, het, het, heb je daar uh, veel reacties op gekregen, jullie? Nou, lieve schat, het, het was niet het was normaal. Een <kijen> lawine. Een lawine. Ik heb, ik heb tot kwart over twaalf s'nachts uh, uh, appjes en dingen zitten beantwoorden. En uh, nog, nog reageren mensen erop. En uh, ja, iedereen heeft zo verschrikkelijk gelachen. Ja.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 En dat waren we ook voor ons nu. Ja, team. maar ja. dat was dus niet zo. Nee, jongen. Nee, jullie waren gewoon jezelf eigenlijk. Ja. ja. Nou, eigenlijk ook ja. niet. Want oh, normaal ons, nee, doen we, we nog we hebben gekker. ons ingehouden. Oh, we normaal ons nog gekker, gekker. ja. We ja. Hebben ons ja. Ja. Ja. Ja, we, ja, we hebben ons echt <laughs> heel erg ingehouden. Ja, je wil niet zien wat er gebeurt als wij een winkel ingaan of zo. Het <laughs> hele programma duurt acht afleveringen, zag ik? Ja, ja. En jullie zitten in alle acht afleveringen? Nee, nee. Oh. nee. Er zijn...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 Twee mensen waar we een hele leuke serie... Zou je, zou je daar aan mee gaan doen? Nee, Maloes niet. Nee, nee Maloes niet. Nee, nee. Nee. Ik wel. Vertel maar, Maloes, waarom niet? Ik, ik, ik, ik hou daar helemaal niet van. Ik nee. ben niet zo van op de voorgrond staan. Nee. En, nee, laat dus je maar lijkt maar niet de... op je moeder? nee. Nee. nee. <laughs> Met nee. grote ogen, zeg. Nee, nee, nee. Dat, nee. Nou, wat je zegt betreft... er nog net niet bij, gelukkig niet. maar. Uh... Nee, dat zeker nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Maar wat dat betreft lijk ik niet op mijn moeder. Nee, nee. Ik sta ook nou, in... Jij hebt daar moeite mee, hè? Ja. ja, op mijn werk ook. Ik sta gewoon lekker... En wat doe je ja. voor werk? Ik ben kok. Echt waar? Ja. Waar, oh, wat maar, leuk. je stond voor die. Ja, bij Café Neuf. Oh, wat Echt goed. waar? Oké, ja. Okay, ja. ja. Oh, ja. Dan sta ik in de keuken en dat, dat is toch, ja, het is een open keuken, maar ja. toch huh? sta je op de achtergrond. Ja, ja, ja, ja. En dat, dat is, voor mij is dat prima. Ja. ja. Maar ja, mijn moeder... Uh... Vind je het jammer, Dolly, dat ze dat niet wil?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 we hebben een paar sokken gekregen. Ja. Nou, ik zou bij de volgende keer zakken. Ja, ja, en om de tafel gaan zitten en gaan zeggen van... nou, ik wil wel meedoen, maar hoe gaan we dat allemaal oplossen? Ja, ach, het, het meeste... Zij verdienen er ook geld aan, hè? Ja. Jawel, maar het meeste gaat toch weer naar de belasting. Wat ja. heb je er allemaal aan, Je Nou, ik kan je ja, een voorbeeld geven. Ja, misschien het kwijt, <laughs> een toeslaafje krijgen. met je veel. Hé, maar, hey, maar zie ik nou goed, Dolly, dat jij 15, 20 kilo bent afgevallen. Klopt dat of niet? Ons, ons. Oh. <laughs>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 Ja, dan ga ik het hele plot ver, verraaien, natuurlijk. Nou, dat kan niet. Uh, <lacht> wij zeggen niet. Wij kijken de mensen niet meer. Wij zeggen ja, niet nee. nou, laten, laten we het zo zeggen. Ik, ik ben gegaan, maar het liep fout. Mm -hmm. Het liep hartstikke fout. Mooi plot, dat moeten we gaan kijken. We moeten was een cliffhanger. Ja, een cliffhanger. Regio Radio's Antwoord. Jouw regio, jouw radio. In the event of something happening to me.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 Als iemand een geweldig 2025 heeft gehad is het Leon Anoké en met hem heel Telstar als niet heel Velzen en de Gele Eimond. Ik denk zelfs dat Haarlem en omstreken een vreugdesprong maakten toen Telstar volledig onverwacht promoveerde naar de eredivisie. Buiten een jubelstemming bracht het natuurlijk ook aardig wat aanpassingen en kosten met zich mee. Conclusie, januari is een mooi moment om met algemeen directeur van Telstar Leon Anoké terug en vooral vooruit te blikken. Leon, goedenavond. Uh, goedenavond. Uh, nou, ik weet het nog echt heel goed. Jij waarschijnlijk, of hoop ik ook. De eerste keer dat wij elkaar aan de telefoon hadden. Volgens mij hadden jullie toen uh, de eerste wedstrijd in de playoffs gewonnen. Reageerde je met gepaste trots, maar wel redelijk nuchter en uh, ergens zelfs uh, laconiek. Promoveren kwam uh, toen nog niet eens bij je op. Wanneer begon je daar stilletjes rekening mee te houden? Uh, nou, eigenlijk wel heel uh, op het laatst. Hè? En uiteindelijk heb je een beetje dat je bepaalde voorbereidingen moet treffen. Um, maar het ging pas ja, echt op een heel laat uh, moment ging het eigenlijk pas echt spelen bij, uh, bij mij, en ook een beetje binnen de club. Ja, toen we uh, de play-off finale gingen spelen, ja, toen uh, dachten we, van, ja, het zal toch niet. En uh, gelukkig gebeurde het wel. Huh? Ja, nee, ja en, en dat was natuurlijk, nou ja, volgens mij heel landelijke media viel er overheen. Zo'n klein clubpie uit, uh, uit Velsen die, die dat dan toch zeer onverwacht uh, won. Uh, welk gevoel overheerste toen jullie dus ook die laatste wedstrijd wonnen, mochten promoveren? Maar ook die dagen daarna dat je dacht, hé, hey, en nu moeten we. Um, nou ja, het was natuurlijk uh, uh, zeer gepaste trots. We uh, was op zijn plek uh, toen we promoveerden. Um, ja, en dan weet je gewoon, dan wordt het nu alle hens aan dek om, uh, om klaar te zijn voor de, uh, voor de eerste tijdwedstrijd. Um, ja, en dat is uh, eigenlijk, uh, ja, eigenlijk uh, uitstekend uh, verlopen. En, um, ja, we hebben natuurlijk heel veel uh, goedwil gekregen bij, een, uh, bij heel veel uh, mensen, bij clubs. In heel Nederland uh, weet iedereen weer waar uh, die Telstra is, waar, uh, de, waar uh, Velzen ligt. Dus ja, ik denk dat uh, dat, dat wel uh, mooi is. Ja, want we onderschatten wat er allemaal bij komt kijken op het moment dat je van de eerste naar de eredivisie gaat, moet je heel veel aanpassingen doen, waar natuurlijk ook weer nou ja, net iets ander kostenplaatje bij komt kijken uh, en dat onder een bepaalde tijdsdruk. Uh, heb je daar nog wakker van gelegen? Ja, ik lig niet zo uh, snel wakker um, en eigenlijk ook nu niet, omdat ik ga ik gewoon vanaf minuut 1 uh, alle vertrouwen halen dat het allemaal goed zou komen. Nee. Wat, ik, wat mij heel erg opviel, was uh, hoe geliefd en belangrijk jullie zijn in en, en, en ook voor Velsen. Van heel veel kanten kregen jullie ook binnen no-time hulp. Van de kleine ondernemers, de grote bedrijven, maar ook de gemeente. Iedereen, het voelde echt niet jullie promoveren, maar wij promoveren. We gaan het samen wel voor elkaar boksen. Vervaarde uh, ja. jij dat ook zo? Ja, dat, dat, maar dat is ook zo. en uh, nou, Straks na de uitzending ga ik een nieuwjaarsspeech houden. En in die speech komt dat ook exact zo naar voren. Eh, dus we zijn enorm dankbaar met wat uh, het bedrijfsleven heeft uh, gedaan. Eh, maar ook enorm de gemeente. Maar ook gewoon dat, dat we niet uh, zijn blijven dromen. Maar ook vooral hebben gedaan. Eh, en dat is uh, ja, wat, wat deze omgeving wel uniek maakt. Ja. Wat, wat heeft je daarin het meest verrast? De snelheid, ik weet dat onder druk kan veel, wordt alles vloeibaar, maar de bereidheid om in vakantieperiodes dit allemaal te bewerkstelligen. Iedereen er alles aan wil doen dat Telstra goed opstaat in Nederland om in ieder geval de Eredivisie goed te kunnen spelen. Dat zijn wel de grote dingen die me bijblijven zullen blijven. Ja, en, en nu dus alweer een paar maanden actief in de eredivisie. Als ik me niet vergis, uh, staan jullie op de vijftiende plek ja, ja, van de ja. 18, uh, totaal 18 clubs. Uh, tevreden? Uh, meer dan tevreden. Hè. En, um, ik denk dat we, nou, we hebben natuurlijk een, een, een, een we moeten af en toe eens even terugkijken van waar komen we nou eigenlijk allemaal vandaan. Dus ik denk een groot uniek waar we, waar we vandaan komen. Um, en daar mogen we gewoon enorm trots op zijn. En het is hartstikke mooi dat wij de laatste uh, wedstrijd in 25 uh, wonnen in Breda van NAC. Ja. Waardoor we nu op een veilige plek uh, staan. En ja, nu aan, uh, aan ons om uh, te kijken van, uh, waar het uh, schip gaat stranden aan het einde van het seizoen. Het schip gaat stranden, vind ik dan, uh, heb, hebben we niet een mooie metafoor? Uh, nou ja, nou ja wanneer de vlag uh, weer uit kan. Laat ik het dan zo zeggen, want ik ga er ook vanuit dat wij... Uh, Volgend jaar na dit seizoen ook nog gewoon in de e divisie voetballen. Ja, want dit ziet. Dit, dit, dit, dit, nou ja, precies wat je zegt. Dit geeft ademruimte. Je staat op de 15e plek van de 18. Maar je moet nog een stukje. Um, wat, ver, eh, wat verwacht je? Wat wil je, wat hoop je? Uh, wat verwacht ik, is uh, dat wij uh, het nog een st stukje beter gaan doen uh, dan in uh, e 25. Dat de spelers er nu nog beter op voorbereid zijn. Um, en ik denk dat wij uh, daarin nog best af en toe gaan kunnen verrassen. Wij willen nog, uh, nog kijken of we onze selectie ook kunnen, kunnen versterken. Um, zodat de kans dat wij gewoon uh, ook aan het einde van het seizoen op een veilige plek staan. Uh, dat we die kans in ieder geval vergroten. En, en dat we met elkaar gewoon alles aan doen om, uh, om van dit seizoen ook enorm te genieten. En uh, dat we ook na afloop gewoon enorm trots kunnen zijn dat we er wel aan gedaan hebben. En uh, volgens mij gaat toch helemaal goed komen. Ja, want merk je ook dat zo'n team nu ook met veel meer zelfvertrouwen uh, voetbalt. In het begin is het allemaal nog onwendig en spannend. Maar op een gegeven moment komt die zekerheid dan terug of zeg je dat zat er eigenlijk vanaf het begin al in? Ja, dat zat er eigenlijk vond ik vanaf het begin af aan nou wel eigenlijk wel goed in. Want ik vond echt dat we uh, uh, eigenlijk vanaf het begin af aan nou, ja, met durven voetballen. We hebben geen wedstrijd voor onze voor onze goal uh, gehangen. Um, en ik denk dat, dat we daarmee ook uh, gewoon goed hebben laten zien... dat we goed, gewoon goed mee kunnen in deze competitie. Ja. Um, is er nog een, een, een, een, iets waar, wat je, um, waar, waarvan je zegt... Dit kan, nog, dit kan het spannend maken, deze partij, die, die, dat wordt het, daar zie ik het meest tegenop? Of zeg je, no, ik zie eigenlijk heel 2026 als een uh, roze wolkje tegemoet? Nou, ik zie het niet als een roze wolkje, want dan ga je zweven, zeg maar. Ja? Maar ik zie het met, met vol vertrouwen tegemoet. Dat uh... Nee, ik denk dat wij bij een club zijn die voor niemand bang hoeft te zijn. En euh, nou, ik denk dat we dat ook gewoon moeten volhouden. Leon Anoké, eh, algemeen directeur van Telstra. Dankjewel. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Easy to get burned afgelopen oud en nieuw is het nieuwe jaar wel heel ja, naar eigenlijk gestart voor de mensen die aanwezig waren in het Zwitserse Krans Montana. Uh, er woedde een brand in uh, Le Constellation. Dat is een, een café al daar. En um, ja, het deed ons meteen allemaal natuurlijk weer denken aan de nieuwjaarsbrand in Volendam. Zo'n 25 jaar geleden eigenlijk is het de geschiedenis die zich uh, heeft herhaald. Um, maar um, ja, gelukkig wil ik eigenlijk zeggen... Uh, is er hulp voor de slachtoffers? En wel in de vorm van, ja, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen? Uh, huidweefsel, wat we kunnen delen om uh, de, de, de eerste uh, ja, de, de, de brandwonde slachtoffers daarmee te, te, te helpen. Um, ja, om daar meer over te weten te komen, heb ik aan de telefoon Anton van den Bogert. Hij is, uh, Bogert, hij is verantwoordelijk persoon bij uh, de weefselbank hier in, uh, in Haarlem. En zij hebben ervoor gezorgd dat er heel veel weefsel, dus huidweefsel naar de slachtoffers slachtoffers in Zwitserland uh, gegaan zijn, of gaan misschien wel. Uh, Anton, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, want uh, ja, jullie hebben uh, een weefselbank, zeg ik dat goed? Klopt, ja. En uh, wat houdt dat in, allereerst? Een weefselbank is eigenlijk een, een plek waar uh, door uh, donoren, mensen die overleden zijn, gedoneerd weefsel uh, kan worden heengebracht voor verdere bewerking en opslag. Mm -hmm. En uh, jullie hebben daar uh, nou ja, huid ook, onder andere denk ik zomaar. Um, en die huid die kan gebruikt worden om uh, brandwondslachtoffers te helpen. Dat klopt. Hoe werkt dat precies? Ja, De huid die wij hebben is een heel dun afgenomen stukje huid. Mm -hmm. um, dat is een bepaalde opvlakte. En dat kan worden aangepast aan de, de, de wondgrootte van de patiënt. En um, Eigenlijk is het zo dat donorhuid is in een biologisch verband is. Mm -hmm. Die korte tijd op de wond kan worden gelegd. Uh, eigenlijk zorgt het ervoor dat uh, de patiënt uh, beter kan stabiliseren. Dat heeft voornamelijk te maken met uh, de pijn die uh, de patiënten brandtonsvat of voelen. Mm. Die wordt dan weggenomen, maar ook een stukje vochtregulatie, uh, niet het voorkomen van uitdrogen en ook een stukje uh, temperatuurregulering. Daarnaast helpt Donuit ook tegen uh, een, een mogelijke infecties die de patiënten kunnen, kunnen krijgen op de, op de wonden. Mm. En uh, nu, nu is er natuurlijk die, die cafébrand geweest. In, uh, dat is natuurlijk een, een, een vrij groot evenement zeg maar, waar heel veel uh, nou ja, brandwondslachtoffers tegelijkertijd zijn, zijn gevallen. Is het, is het logisch dat we ergens een, een, een opslag hebben, zal ik maar zeggen, van, van grote hoeveelheden uh, donorhuid? Ja, op zich. Uh, niet, het is niet speciaal voor, de, voor zulke ramp, want eigenlijk is het door het hele jaar heen. Uh, in de wereld best wel veel op het gebied van brandwonden. Mensen okay. uh, mensen brandwonden ervaren. Wij krijgen gewoon uh, nou, door, door het jaar heen van, vanuit de donatiesetting in Nederland. Uh -huh. De Nederlandse maar ook uh, de Weefse Uitnameorganisatie in Nederland. Die leveren ons uit. Uh, en dat kunnen wij opslaan uh, tot we een vraag krijgen om het uh, te verzenden naar de betreffende ziekenhuizen. Uh -uh. En daar is jullie geen, uh, geen uitzondering op. Nee. En uh, want hoe, hoe komen ze bij jullie dan? Ja, want je zou zeggen, hebben ze dat niet in Zwitserland ook zoiets? Dat weet ik niet precies, want dat is nooit helemaal duidelijk in, heel, in de wereld welke initiatieven ja, lokaal zijn, zeg maar. Het is wel zo dat wij als bank een van de grootste huidbanken in Europa zijn. En dat we eigenlijk heel veel ziekenhuizen in ons netwerk hebben. Hmm. Dus Zijsuur heeft al eerder bij ons besteld. En toen ze nou, zoveel nodig hadden, dachten ze natuurlijk gelijk aan ons. Ja, ja. En hoe gaat dat dan? Want dan krijg je een telefoontje of hoe werkt zoiets? Ja, een e-mail, telefoon. Er wordt gezegd, nou, we hebben heel vaak nodig. Kun je ons helpen. En toen zijn wij gelijk opnieuw als dag. Uh, nou ja, in, in de auto gesprongen. Hmm. Ik dan niet zelf, maar mijn collega's. Uh, om diezelfde avond nog een transport uh, met huid uh, te verzenden. Hmm. Een speciale hoe, courier. Hoe, hoe lang blijft. Ja, dat is misschien heel plastisch. Maar hoe lang blijft zoiets goed? Hoe, hoe lang kun je ja, dat. Huid, uh, zoals wij het uh, bewerken en bewaren, ja. kunnen we het uh, enkele jaren goed houden. Oh, enkele jaren wel? Oh, wauw. Ja. Ja, okay. We kunnen daardoor ook een wat grotere uh, voorraad aanleggen. Onder andere dus door het jaar heen voor uh, slachtoffers überhaupt. Maar in zulke geval hebben we ook eigenlijk afsproken sinds voor en dan. Uh, dat wij inderdaad ook een ijzige voorraad aanhouden. Uh, voor rampen zoals deze. Ja, want uh, sinds de, de, de, de nieuwjaarsbrand in Volendam en die ramp daar in het hemeltje. Hebben we bedacht van we moeten eigenlijk een standaard voorraad hebben om uh, mensen te kunnen helpen. Die bij dit soort grote evenementen uh, last krijgen van brandwonden. Zeg maar. Nu kun je natuurlijk niet alles voor zijn. Dat nee. gaat het gaat natuurlijk om heel veel verbrande mensen. En de aantal centimeters die nodig zijn, 4 centimeter centimeters uit die nodig zijn. Ja, die overschrijden eigenlijk verre die, van, die wij op voorraad hebben. Oh. Het gaat echt over honderdduizenden centimeters. Mm. Uh, en dat heeft te maken met dat donuid maar een korte tijd op de wond. blijft liggen, een week ongeveer. Oké. Okay. Misschien. En dan wordt het vervest. Of uh, er wordt een uh, chirurgische ingreep geplaatst om de patiënt als, als het ware... Gewoon, uh, uh, de kans te geven dat de wond weer dicht gaat. Omdat ze een eigen autokraft in yeah, yeah. de uh, wond krijgen. Yeah. En dat is, die autokraft is eigenlijk huid... Van hun, van hun eigen gezonde, gezonde huid nemen ze ook een dun deel af. Mm -hmm. Dat wordt op de wond geplaatst en dan kan de rond dichtgroeien. De donau zegt tijdelijk als een verbandje. Ja, oh, dus, eigenlijk uh, regelen jullie dus uh, biologisch verband uh, voor uh, brandhondenslachtoffers. Je weet je wel. Ja. ja, nou wat goed hé. En um, is dit zeg maar de enige uh, badge die uh, daar naartoe gaat? Of is, is het idee dat we elke week een. een, een... Hoe werkt zoiets? Nou. Ja, ik denk, we, we hebben toevallig contact gehad vandaag met het, uh, met het centrum. Mm -hmm. uh, het is eigenlijk heel uh, nieuws vers van de pers, zeg maar, dat ze nog voor twee weken ongeveer genoeg hebben. In de tussentijd zullen wij proberen zoveel mogelijk vooruit weer aan te doen, want we hebben wel meer huid aanwezig in de bank. Maar nog niet specifiek vrijgegeven voor gebruik. Er moeten alle testen moeten worden gedaan om de veiligheid te garanderen van de weefsel. Uh, en als dat zover is, dan, ik ben natuurlijk verantwoordelijk persoon, ik ja. geef het weefsel vrij en dan kan het worden naar de ziekenhuis worden gestuurd op het moment. Ja. Dus wij krijgen nu twee weken de tijd om zoveel mogelijk onze voorraad weer aan te vullen. Uh, zodat we ook uh, over twee weken weer de patiënten kunnen helpen. Jeetje. Wat een, uh, wat, een, wat een logistiek komt er dan nog bij kijken eigenlijk, hè? Zeker. Het is, uh, het is, er zijn, uh, we hebben een uh, afdeling administratie van de afdeling huid, zeg maar. Mm -hmm. Die hebben um, nou, als, als grote taak om ervoor te zorgen dat alles uh, netjes en veilig bij ziekenhuizen aankomt. Dus er is heel veel dynamiek. Ja. Jeetje. Ja, mijn geheugen ging ik meteen terug naar Volendam toen ik het hoorde. Want hoe is het bij jou? Want had jij het al eerder gehoord? Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur. Doreen